2 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mon en Suzanne Bosman. Gevangenen in de DDR maakten jarenlang producten voor Nederlandse bedrijven. En de 88-jarige CDA-politica Hanni van Leeuwen gaat als lijstduwer ook de gemeenteraad in als ze gekozen wordt. Zo direct in Radio 1 vandaag. Nu eerst het NOS Journaal met Ewout de Jong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 300 huizenbezitters in het Groningse aardbevingsgebied dagen de NAM voor de rechter. Ze willen dat de gasproducent aansprakelijkheid erkent voor de waardevermindering van hun woningen. En ze eisen een schadevergoeding. In de compensatieregeling staat dat als je je huis verkoopt en je hebt aantoonbaar schade, dan kun je dat gaan verhalen. Maar dan moet je dus eerst het aandurven om je huis te verkopen. Er is op dit moment heel weinig vraag in de markt. En als je het dan voor een erg lage prijs verkocht hebt, dan is het dus helemaal de vraag wat je, wat je vergoed krijgt. Dus dat vinden wij geen goede regeling. In Zwolle zijn gewonden gevallen bij een botsing tussen een lijnbus en een vrachtwagen. Beide chauffeurs en een onbekend aantal passagiers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Sommige passagiers hebben snijwonden. Hoe de chauffeurs eraan toe zijn is niet bekend. De bus van Sintus botste rond één uur achterop de vrachtwagen. Directeur Guido van Woerkom vertrekt bij de ANWB. Hij gaf 15 jaar leiding aan de bond. Van Woerkom legt in augustus zijn functie neer... omdat er de komende jaren grote veranderingen op stapel staan... binnen de ANWB. Volgens de bond vertrekt hij liever nu... dan kort nadat de veranderingen binnen het bestuur zijn doorgevoerd. Zijn opvolger wordt waarschijnlijk Frits van Brugge. In België zijn bij een ontploffing in een metaalrecyclingbedrijf twee doden gevallen. De ontploffing was bij het bedrijf Umicore in Olen, 35 kilometer ten oosten van Antwerpen. Correspondent Joris van Poppel.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 Het kijkcijfer van het SBS6-programma Utopia is voor het eerst onder de 1 miljoen gezakt. Gisteren trok het, het programma van producent John de Mol, 796.000 kijkers. Utopia begon deze maand met 1,5 miljoen kijkers. Een duidelijke verklaring voor de daling is er niet. In het tv-programma moeten 15 kandidaten in een loods bij Hilversum een eigen samenleving opbouwen. Net als bij het succesvolle Big Brother brengen verborgen camera's vrijwel alle ontwikkelingen in beeld.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 Kijk maar eens op hofvansaxen.nl. Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl. Het meest luxe resort, Hof van Saxe. Kijk voor de beste last minutes op hofvanzakse.nl. Radio 1. Avro Tros. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mon. In de jaren 70 kochten wij spullen... die werden gemaakt door politieke gevangenen in de DDR. Je koopt een hond omdat hij er zo lief uitziet... maar in het gebruik valt hij vies tegen. Asiels weten zich geen raad met al die Jack Hussles die ze krijgen. Goedemiddag en welkom bij Radio 1 Vandaag. Waarschijnlijk hebt u er in de jaren tachtig nooit bij stilgestaan... waar uw IKEA-bank werd gemaakt. Of wie in de jaren zeventig uw HEMA-broodtrommeltje fabriceerde. Of welk hoogstaand technologisch geschoold personeel... ervoor zorgde dat uw Philips-lamp zo helder brandde. En waarom zou u ook? U hoeft voor de aanschaf van die spullen nou echt niet krom te liggen. Het kwam mede doordat politieke gevangenen uit de DDR die spullen maakten. Gedwongen. En voor niks. Ja, Dat blijkt allemaal uit een groot onderzoek in de archieven van de Stasi... de beruchte Oost-Duitse geheime dienst. En ja, ook Nederlandse bedrijven maakten maar al te gretig gebruik... van deze onbetaalde arbeid. Erik van Prooijen, collega-verslaggever van EenVandaag TV. Voor Vandaag ben jij in dat rapport gedoken. Welke Nederlandse bedrijven kwam je tegen? Uh, we kwamen eigenlijk heel snel al een aantal bedrijven tegen. En een aantal daarvan die zijn echt heel bekend. En daar keek ik ook echt van op. De HEMA, de Wekamp, CNA... Shell, Philips, echt geen kleine bedrijven, zijn echt grote jongens. Ja, en ook niet eentje. Die bedrijven zelf, hebben die al gereageerd op dat onderzoek? Nee, uh, ik heb ze wel een aantal daarvan intussen geconfronteerd... Met, uh, met dit rapport, met name de HEMA en de W-kamp... En uh, goed, die moesten natuurlijk eerst even slikken. En zich vervolgens afvragen waar de archiefdozen eigenlijk staan. Waar dat allemaal nog in zou moeten uh, terug te vinden zijn. Want het is natuurlijk wel al een hele tijd geleden. Dus uh, ze zijn zich aan het beraden intern. Ze zijn aan het onderzoeken wat is hier eigenlijk gebeurd. En wat, wat wisten wij daarvan? Want dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Ja, want hoe ging het eigenlijk in zijn werk? Er waren dan fabrieken waar gevangenen gedwongen aan het werk waren. Ja, er waren. Uh, precies. Het, punt, het grote punt van de DDR was eigenlijk dat ze elk jaar failliet waren. Dat was hun allergrootste uh, probleem. Ze, ze probeerden elk productiemiddel dat ze konden krijgen... elke burger die ze in konden zetten, die werd ingezet. Ze hadden heel veel mensen in de gevangenis zitten... vanwege hun politieke overtuiging. Hè. Er waren, over de loop van die 40 jaar zijn ongeveer 300.000 mensen opgesloten... omdat ze zich niet konden verenigen met die DDR... Die ja, of kwamen. daarvan beschuldigd werden. Of daarvan beschuldigd werden. Ja, ja, precies. Ja, maar vaak ging het toch wel om mensen die zich uh, verzetten... of die simpelweg uh, uh, het voornemen hadden om het land te verlaten. Want dat was al strafbaar. Hè? Uh, daarom kon je al een aantal jaar in de cel verdwijnen. Goed de machthebbers in de DDR dachten... waarom zouden we die mensen in een cel niks laten doen... als we ze ook zouden kunnen inzetten... om hier op een of andere manier die economie draaiend te houden. Door spullen te maken die ze dan aan het Westen verkochten. Precies, hm. ja. Uh, maar ja, je kunt je bijna niet voorstellen. Want je zegt van ja, er komt geen reactie. Dat men dat hier niet wist. Nee, dat kan ik me ook niet nee. voorstellen. En daar gaat uh, de organisatie. Uh, die op dit moment de Stasi-archieven beheert. ook vanuit. Die gaan ervan uit dat die bedrijven wel degelijk wisten. wie nou eigenlijk die producten maken. Staat ook inmiddels vast bij uh, het Zweedse bedrijf Ikea. Waarmee het balletje aan het rollen kwam eigenlijk. een aantal jaar geleden al. Dat managers van Ikea. die uh, uh, elke dag door Oost-Duitsland reisden. Precies wisten hoe de vork in de stil zat en wie die spullen maakte. Alleen het was zo lekker goedkoop. Het was zo fijn hè? dat je die aan slaapbank, voor, voor bijna niks kon laten maken. In, Want in de gratis, de DDR. Voor niks werkte, werkte ze en gedwongen, inderdaad. En gedwongen, absoluut gedwongen. Ja, er ja. zijn voorbeelden bekend dat mensen die zeiden: ik verdomme het om nog langer voor dit land te werken. Uh, die werden met geweld aan het werk gezet. Want je hebt gesproken voor tv, dat is vanavond te zien in de ja. reportage... met uh, gevangenen die in die tijd aan die producten werkten? Ja, ik heb met twee uh, slachtoffers uit die tijd gesproken. Uh, Eén meneer die gedwongen in de hoogovens uh, aan de gang was... en een mevrouw, uh, daar kunnen we misschien een stukje van laten horen... die in de jaren 70, begin jaren 70, heel beroemd was in de DDR. Ze was televisieomroepster... Uh, maar zij uh, had op een gegeven moment het voornemen, en ze had ook geïnformeerd, uh, om, om, om te emigreren naar West-Duitsland. Ze had zich gemeld bij een ambassade in Budapest. En uh, een week later kreeg zij uh, bezoek van een aantal Stasi-agenten. Dat fragment. Het was montags früh, kort voor 7 uur. Ik lag nog in bed. En daar ging de schlafzimmertür op. En ik denk: mijn kinderen komen nog maar herein. En daarvan staan Stasi-mannen en een vrouw voor mijn bed. Komen ze met ter klerung eines zachtvaarts. Die werd door twaalf uh, mannen opgepakt. En een vrouw. En een vrouw. Ja. En, en, en, en inderdaad ook gedwongen om te werken aan die, aan die producten ja, waar we zij over werd uh, ingezet in een beroemd uh, vrouwentuchthuis, Hohen -Eck, Waar in de loop der jaren ongeveer 100 miljoen dameskousen zijn geproduceerd. Maar zij moest werken aan het met de hand wikkelen van koperdraad om bepaalde transistoren heen. Die vervolgens weer werden ingebouwd in koffieautomaten en wasmachines die, die in het Westen dan weer te koop waren. Goedemiddag, Willem Melging. Goedemiddag. Ja, U bent in de studio in Amsterdam, historicus van de Universiteit van Amsterdam. Uh, u, u schrijft en, en houdt zich uitgebreid bezig met alles wat met Duitsland... en de voormalige DDR te maken heeft. Kent u dit verhaal? Nou, ik kende het verhaal van de, van de IKEA. Dat is een verhaal uit de jaren tachtig. Uh, hetzelfde verhaal doet ook de ronde over Roemenië. Dus het, het zal ook zeker in andere Oostbloklanden het geval zijn geweest. En uh, zoals de correspondent ook al zei... Uh, de DDR was natuurlijk uh, eigenlijk permanent uh, failliet. Dus ze waren altijd op zoek naar uh, wat wij dan tegenwoordig noemen harde valuta. En die moest uit het Westen komen. En in, om aan die valuta's te komen waren ze tot werkelijk alles bereid. Want... Uh, die politieke gevangenen waar je net over werd gesproken, die, mm -hmm. werden, die werden ook uh, zelf uh, verkocht. He, je kon een uh, politieke gevangene kosten ongeveer 90.000 D-mark, Westmark. Nou, dat deden ze graag. Ze hebben er meer dan 30.000 verkocht. En dus... dan uh, werden ze vrijgekocht en konden dan alsnog naar het Westen? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dan werden ze vrijgekocht uh, na één, twee jaar of een paar maanden of vijf jaar in de gevangenis. Dat was volstrekte willekeur. Uh, dan werden ze door. Er was één advocaat in uh, Oost-Berlijn die dat uh, de, bemiddelde. De, de enige Mercedes-rijder in Oost-Berlijn werd hij altijd genoemd. En die verkocht die mensen, advocaat Vogel, uh, aan de West-Duitse regering. En dan. Dus het, het, uh, het water stond de Oost-Duitse regering economisch in ieder geval voortdurend aan de lippen. En uh, ze gingen daar heel erg ver in. Wisten die Nederlandse bedrijven uh, waar die producten vandaan kwamen? Nou, ik heb dat rapport uh, uh, uh, ook gelezen, nog niet van kaft tot kaft... maar wel de, de grote stukken eruit. Uh, het werd natuurlijk slim gespeeld. Dus er waren bedrijven, gewone bedrijven, die dat, uh, die dingen maakten maar die vervolgens een deel van de productie aan uh, gevangenissen uitbesteden. En dan is het voor managers in het Westen natuurlijk heel uh, makkelijk... Uh, om te zeggen van... We hebben dus niet gewoest. Ja, he? zij bestelden het bij het ene adres. En, zei, en ja, wij wisten niet dat er een link met die gevangenen was. Ze bestellen het bij een gewoon uh, loket, zullen wij zeggen. En wat er achter dat loket uh, gebeurt, dat interesseert ze geen bal. Net zo goed als je bij de uh, afhaalsnackbar ook niet goed kunt zien... waar die kroket vandaan komt. Maar ze hadden natuurlijk... Uh, zeker na die verhalen over Ikea... die uh, ook niet ontkend konden worden... Uh, door getuigenissen van gevangenen... hadden ze dat gewoon uh, beter kunnen onderzoeken. Maar het, uh, het was natuurlijk het was goedkoop, het was verleidelijk iedereen deed eraan mee. Dus waarom moet jij heiliger zijn dan, uh, dan je concurrent? Oh ja, En misschien ook wel zo goedkoop dat je net als nu eigenlijk wel kunt bedenken dat die producten misschien niet helemaal uh, op de ja. gewone manier tot stand komen. Ja, maar je kunt, je kunt uh, het net nog wel wat verder uitgooien, want het, zijn, het waren niet alleen politieke gevangenen die eraan meededen, maar ook gewone gevangenen. Dus dan kom je al waarop jaarbasis iets van 40.000 man aan het werk in deze projecten. Maar eigenlijk verdiende de gewone als Duitsers in gewone bedrijven. Zo weinig um, dat dat ook al heel goedkoop was. Mm. He, je zou een beetje overdreven misschien, maar je kunt de DDR ook als één hele grote gevangenis voorstellen. Waar iedereen voor 125 gulden, niet euro, 125 gulden per week aan het werk was. Eh, per maand, pardon, per maand aan het werk was. Dus ja, in zekere zin was zaken doen met het Oostblok altijd al voordelig. Ja, Nou, schetst u net hoe, hoe failliet inderdaad uh, de, de DDR voortdurend eigenlijk was. Terwijl het nou, ja, toch altijd zeiden wij ook, nou, op de DDR, daar gaat het toch eigenlijk wel het beste van alle Oostbloklanden? Dat was ook zo, maar het, je het ging aan er... hoe het dan met de rest ging. Ja, ja. Het, nou ja, het was niet zo dat die mensen honger hadden of zo. Ze zagen er goed gevoed uit. Maar um, het Oost-Duitse geld, dat is tegenwoordig bijna niet meer voor te stellen, uh, kon je niet in het buitenland zomaar inwisselen. Dat was, was gewoon niks waard. Dat was papier. Um, en daarom moesten ze op zoek naar uh, exportproducten. Nou, die hadden ze nauwelijks, want hun, hun auto's en dergelijke wilde niemand hebben. Dus gingen ze voor Westerse uh, bedrijven uh, productie draaien. En zo had iedereen er voordeel van. Hè? Wij goedkope ja. producten hier en, uh, en, en zij kregen valuta binnen. Kun je dan eigenlijk zeggen dat nou, door, via bedrijven zoals dan de HEMA, en de Weekkamp en de CNA en, en wij als consumenten, die DDR eigenlijk overeind gehouden werd? Ja. Bij, uh, de, de stabilisatie van het regime, om het deftig te zeggen... Uh, heeft uh, veel te maken met uh, westerse steun. Zowel uh, dat we überhaupt met ze praten. We namen ze serieus. Dat is ook al een punt natuurlijk. Uh, en door uh, leningen van banken. Ze leenden uh, het viel nog mee. Maar ze hebben, stonden toch voor 20 uh, miljard euro... Uh, stonden ze in het krijt in 1989. En natuurlijk door al dit soort, uh, uh, dit soort uh, paardenmiddelen om aan geld te komen. In hetzelfde rapport, het is net niet genoemd... staat ook dat ze bloed verkochten. Ze verkochten bloed van gevangenen uh, aan, het Zwitser, aan een Zwitsers bedrijf... en die verkochten dat weer door aan het Bijers Rode Kruis. En die wisten daar ook waar, het waar dat bloed vandaan kwam. Dus... Uh, en dan ben je toch wel wanhopig als je die, niet alleen die mensen aan het werk zet, maar vervolgens ook nog hun bloed gaat geven. Ja. E Erik van Prooijen, jij hebt, uh, dat, ik zei het al, een aantal van die mensen gesproken. Nemen die nu die bedrijven nog iets kwalijk? Uh, ja, absoluut. Ja, ik er sprak twee mensen. Uh, aan de ene kant zeggen ze ja natuurlijk, die bedrijven wisten het. Ze hebben waarschijnlijk miljarden winst gemaakt op die goedkope producten die wij moesten maken. Wij vinden dat er een fonds moet komen, een dwangarbeidersfonds. Zoals het ook al bestond voor, voor de nazi-tijd, slachtoffers van de nazi-tijd. Dus die bedrijven zouden nu eigenlijk nog geld in dat fonds moeten storten? Precies, dat vinden ze. Aan de andere kant is er natuurlijk ook de schuld van de, van de stasiemedewerkers. Van de machthebbers die daar nog steeds in leven zijn. Die daar gewoon wonen. En die wel een goede rente, een goed, een goed pensioen hebben. En prima kunnen rondkomen. En de slachtoffers niet. Die mensen zouden voor moeten draaien. Dat is ook een geluid wat ik gehoord heb. Persoonlijk? Ja. En zijn ze dan ook van plan om zaken aan te gaan spannen? Nou, dat is heel moeilijk. Dat loopt wel via de Duitse staat. Maar het is natuurlijk ook heel moeilijk om per geval. En dat is het grote probleem. Per geval vast te stellen. Jij zat voor 30 jaar geleden in de gevangenis... en je hebt die en die schade doorgeleden... dus je hebt recht op dat bedrag. Dat is bijna niet te doen. Dus dat zijn hele langlopende procedures. Ja, nou zijn het hele schokkende dingen die we nu gehoord hebben. Meneer Melging, u had het ook over dat bloed... en over mensen verkopen en, en al dat soort zaken. Steeds weer komen er nieuwe dingen uit die archieven naar boven. Hebben we het laatste nog niet gehad, denkt u? Um, nee, we zijn nu wel, wel diep gezonken inmiddels. We hebben de dopingschandalen gehad. We hebben dit gehad. Um, het is, uh, veel van, die, van die, dit soort narigheid uh, zweeft al heel lang rond als verhaal. Dat is het eigenlijk. En Wat we nu zien is uh, degelijk wetenschappelijk uh, onderzoek... door dat uh, instituut, uh, dat archief. En uh, dat het allemaal bevestigd wordt. Maar... Um, de enige kans voor die slachtoffers is dat bedrijven natuurlijk niet houden van imago-schade. En dat is ook bij de dwangarbeid uit de nazietijd gebeurd. Niemand vindt het leuk om bij Volkswagen aan nazi's te denken... of aan de Stasi, of bij Daimler, of bij de HEMA. Dus het kan heel goed zijn dat er een, een, een fonds komt van die bedrijven... die daar aan mee hebben gedaan. Het vervolgen van de verantwoordelijken is kansloos... want um, daar zijn al zoveel pogingen toe gedaan. Bij de Duitse hereniging is afgesproken dat alles wat in Oost-Duitsland uh, wettelijk toegestaan was... niet vervolgd zou worden. En uh, de, hier kom je een heel end. Ik bedoel, hmm. In Nederlandse gevangenissen werken toch ook mensen, zeggen ze dan? Ja, we gaan kijken of er inderdaad zo'n fonds komt. Dank uh, voor uw reactie, Willem Melging... historicus van de Universiteit van Amsterdam... en Erik van Prooje, verslaggever één vandaag Vanavond kwart over zes op Nederland 1... meer dus over die lucratieve handel... tussen Nederlandse bedrijven en de Stasi. Radio 1 Vandaag. Met Jan Mom en Suzanne Bosman. Oud-burgemeester Ricardo Offermans staat in Rotterdam terecht voor ambtelijke omkoping. Hij zou VVD-wethouder Jos van Rij in de tijd naar voren hebben geschoven als gedeputeerde. Een ruil voor geheime informatie over de burgemeestersbenoeming in Roermond. was natuurlijk een hele toestand daar in Roermond nog steeds gaande. Al die verhalen rond Jos van Rij, nog allerlei onderzoeken. NOS-verslaggever Henrik Willem Hofs is nu bij de rechtbank in Rotterdam. Ja, De zaak dus tegen oud-burgemeester Offermans, uh, Henrik Willem. Is er een uitspraak in? Ja, er is een uitspraak en uh, Offermans is schuldig bevonden aan passieve ambtelijke omkoping, zoals dat heet. Hij heeft uh, een gift aangenomen in de vorm van die geheime informatie die hij van Jos van Rij kreeg om zich goed te kunnen presenteren aan de sollicitatiecommissie voor het burgemeesterschap van uh, Roermond. Dat had hij uh, niet mogen doen en daarvoor kreeg hij 120 uur taakstraf. Dus ja, hij is dus uh, veroordeeld voor ambtelijke omkoping. En, en hoe reageerde hij daarop? Kon je dat zien? Dat kon ik niet zien, want hij was er niet bij. Ah. Hij uh, heeft ervoor gekozen om uh, uh, in Limburg te, te blijven. We zullen later vandaag wel zijn uh, reactie krijgen. Kijk, dat zal voor hem uh, zeker een, een zware tegenvaller zijn. Want zijn advocaten hebben hier uh, tijdens de rechtszitting gezegd van ja, maar dit is de... Politieke praktijken in Nederland, uh, de partijen die gaan over de burgemeestersposten. Daar zijn wel eerlijke procedures voor afgesproken, maar achter de schermen gebeurt er van alles. Maar de rechtbank zegt van ja, maar als je dit doet, dan wil dat uh, nog niet zeggen dat het niet strafbaar is. Want het uh, schaadt ook het vertrouwen van het publiek in de overheid. En daarnaast is het ook gewoon niet eerlijk naar andere kandidaten toe die hebben meegedaan, maar die het voordeel niet hadden. Nou ah ja, dat alles uh, overwegende heeft de rechtbank dus gezegd. Wij vinden dit passieve ambtelijke omkoping. En nog even terugkomend op die ja. Ja, gift dan zeg maar van, offer van offermans aan van Rij. Uh, die is niet bewezen. Dus het is wel bewezen dat hij die geheime informatie heeft aangenomen van Van rij in dat telefoongesprek, wat is dus afgeluisterd. En dat hij zijn voordeel daarmee uh, heeft gedaan. Hij kwam op één op voor het burgemeesterschap. Hij werd burgemeester van Hij heeft later die functie neergelegd, maar die wederdienst is hier niet bewezen. Ja, en uh, gaat dit nog verder op de een of andere manier? Want die hele zaak rond Van Rij en wat zich daar allemaal in Roermond afspeelt... is natuurlijk nog heel complex. Ja, dat klopt. En um, nou ja, De zaak Van Rij is natuurlijk de grote zaak voor justitie. En dit was slechts een bijvangst. Doordat ze Van Rij zijn gaan afluisteren in verband met die andere affaire... kwamen ze offermans op het spoor. Maar dat was ook een soort van testcase voor... Uh, het OM hier om te kijken of de rechter hiermee zou gaan. Nou, dat heeft hij dus gedaan. En dat maakt het dus voor justitie een heel stuk makkelijker, denk ik, in de zaak uh, tegen Jos van Rij, die later dus uh, voor de rechter zal komen. Helder. Hendrik Willem Hofs in Rotterdam, dankjewel. Shout to the tap, de Style Council. Twintig procent van alle honden die in het asiel belanden... is een zogenaamde Jack Hussel. Ja, met een haar dus niet Geen de Russel, Russel, maar de nee. Hussel. Dat blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Hondenbescherming. Verslaggever Laura Kors is in het grootste dierenasiel van Nederland... dat in Amsterdam. Hondengedagsexpert Marjorie Meijer is bij haar. En als het goed is, met twee, u hoort ze al, Jack Hussels Laura. Ja, jullie hoorden het. Ik ben in het uh, dierenarsiel in Amsterdam. Ik wacht even op uh, een paar Jack Hussels. Ah, daar zijn ze. We gaan even, even een rustige plekje opzoeken, hoor. Nou, wie zijn dit? Dit zijn uh, Jelle en Reza. En dit zijn Jack Hussels. Ja, dat klopt. Kruising Jack Hussels, oftewel Jack Hussels. Waarmee zijn ze gehusseld, deze Russels? Uh, ik zou het je niet kunnen zeggen. Dus niet achter achterhalen. En hoe zijn ze hier terechtgekomen bij het dierenasiel in Amsterdam? De eigenaar kon er niet meer voor zorgen en uh, je was er medisch uh, niet meer toe in staat. Want uit onderzoek van uh, de hondenbescherming blijkt dat uh, een Jack Hussle het, uh, het hondje is wat het meeste naar een asiel wordt gebracht. Dat uh, herkennen jullie? Uh, wij hebben regelmatig heel veel van die kruisingen in het asiel. Ja, hoe kan dat nou? Dat, dat ze misschien ja, wat lastiger zijn of nou ja, en meer onderhoud vergen? Nou ja, meer onderhoud vergen, niet zo vergen. Alleen, uh, net als alle andere honden, uh, goede opvoeding, uh, veel activiteiten, zowel lichamelijk als geestelijk. En ja, als mensen een klein hondje kopen vanuit een dierenwinkel of bij iemand anders in het nest... dan vergeten ze dat de toekomst uh, dat inhoudt. Ondanks alle waarschuwingen die je overal altijd hoort, zijn er dus nog steeds mensen... die eigenlijk niet goed nadenken voordat ze een hond aanschaffen? Uh, helaas lijkt het daar wel op, ja. We... Ongelooflijk. Er wordt steeds over gewaarschuwd. Denk na, denk na en toch. Ja, maar ja, mensen zijn uh, mensen met emoties. En als ze een klein hondje zien, dan uh, willen ze wel eens uh, vergeten wat, het, uh, wat de toekomst gaat brengen. Dat ze de eerste komende 15 jaar voor zo'n uh, beestje moeten zorgen. Kom eens hier. Kom eens jellen. Hey, hallo. Ze doen niks, hè? Ze doen niks. Oké. Okay. Altijd oh. als je een hond gaat aaien, altijd je hand zo. Oh, je hand is, uit. Oké, okay. platte deer hand deer de naar hun hand. neusje. En gewoon lekker laten gaan als je met je hand over de kopie wil heen gaan. Ja, dan, uh, dan trekken ze zich terug, want dat is één. Wat? En worden ze, uh, Jack Hussels, zijn ze net zo populair dat ze gebracht worden als dat ze worden opgehaald? Ik bedoel, is hij binnenkort weer een baasje voor te vinden? Over deze twee is er absoluut een baasje te vinden. Alleen wanneer, uh, ja, de juiste mensen moeten het asiel binnenlopen. Zijn ze te vondelingen gelegd of uh, echt gebracht? Nee, ze zijn echt gebracht door uh, familie van de eigenaresse... die dus gewoon de zorg niet meer konden nee. dragen. Maar het gebeurt meestal dat een hond te vondeling wordt ja, gelegd. Ik weet niet hoe je dat noemt. Uh, 65% van de dieren die in asielen uh, binnengebracht worden... komen als vondeling bij ons binnen. Dat wil natuurlijk ook zeggen dat er eigenaren zijn... die hun hond kwijt zijn en die heel hard naar het dichtstbijzijnde asiel rennen... om de honden weer op te halen. Ik en die denk... anderen zijn dan met een touw aan een boom, toch? Dat klassieke beeld? Nee absoluut niet het klassieke beeld. Ze lopen gewoon ergens langs de weg of in een park... en ze worden gebracht. En uh, Omdat ze niet gechipt zijn... kunnen we de eigenaar niet achterhalen... of de eigenaar is verhuisd. Allemaal van dat soort zaken. Uh, maar het echte vastbinden... dat gebeurt uh, nog maar zelden... één, twee keer in het jaar. Trouw, het zijn voor de duidelijkheid... niet van die handtashondjes... Nou, Zo klein nee, zijn ze niet. Nee hoor, het zijn geen uh, handtashondjes, absoluut niet. Ik denk dat je meer dan een boodschappentas nodig hebt, of een trolley. Uh, maar ze zijn, uh, ze zijn nog geen 30 centimeter hoog. Dus uh, ze vallen onder uh, de kleine honden. En ongeveer anderhalf uur per dag uh, wandelen? Anderhalf tot, uh, tot tweeënhalf uur uh, wandelen. Tweeënhalf uur per dag? Ja, zeker dat is gewoon makkelijk. Het zijn, het, zijn, het zijn harde hondjes. We hebben nog geen conditie. Omdat ze de laatste tijd weinig buiten komen. Maar dat is toch bijna niet te doen voor mensen met een baan en een gezin. Maar... Tweeënhalf uur met een hond op pad. Ja, dat zijn dus bijvoorbeeld twee keer een wandeling van drie kwartier. En, uh, en een wandeling van... Uh, van een uur. Van een uur. En dan, dan ben je er. En ja, niks, ja. niks is leuker om met een hond uh, lekker te gaan wandelen. Maar mensen die volledig werken. Die moeten zich ook echt achter hun oren krabben. Van is het wel haalbaar voor mij? Want laten we eerlijk wezen. Ook hier geldt weer. Besint, vorige begint. Wijze woorden om mee af te sluiten. Heel erg bedankt. Kom eens, jongens, kunnen jullie nog even blaffen voor de radio? Kom maar. Deze hondjes blaffen bijna. Kom maar. eentje. Oh, oh, oh. Gaan we op schoonklimmen? klimmen? Gaan we op school klimmen? Ja. Oh, oh, oh, oh, oh. Hallo, hallo, hallo. Oh, oh, oh. En als je maar zo tegen een Jack Hustle praat, dan komt het allemaal wel goed. Toen hij zich daar kocht, toen werkte hij nog als uh, toiletinstallateur van Boeing 747. Ja. ja, dat ging dan over, moeten we even uitleggen, Bill Withers. Want die kent u van heel andere dingen, niet van toiletten... maar van grote hits als Lean on Me en Ain't No Sunshine. En jazzmuzikant Ruben Heijn ging voor de rubriek Ik neem je mee... naar het theaterconcert van Sabrina Stark... die rondtoert met Withers mooiste nummers, dat zo direct. Ja, en dan ook onze verslaggever Harm van Attenveld... die op bezoek is in een serviceflat in Rotterdam. Waar ik zo direct de gast ben bij CDA, Corrie Vee en lijstduel voor de komende raadsverkiezingen, Hannie van Leeuwen. Haar adagium, een vrouw, een vrouw, een woord, een woord. Zo is het, na het NOS met Inward Jong. Dit is Radio 1.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 En de Zwitser Stanislas Wawrinka heeft de finale van de Australian Open bereikt. Hij won in Melbourne de halve finale van de Tsjech Thomas Berdich in vier sets. De andere halve finale gaat morgen tussen Rafael Nadal en Roger Federer. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Verkeersinformatie van de ANWB, is Kwaks. Er staat file bij Rotterdam op de A20 naar een hoek van Holland. Na een ongeluk 4 kilometer tussen knooppunt de Presseplein en het Rotterdam Centrum. De rechte rijstrook is dicht. Radio 1. Avro Tros. Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mon. En in de rubriek Ik Neem Je Mee hoort u zo direct jazzmuzikant Ruben Heijn. die naar het concert van Sabrina Staak ging. en zij zingt weer de grootste hit van Bill Willis. Nou, eerst maar eens terug naar die Rotterdamse service-flat. terug naar verslaggever Harm van Attenveld. Waar kijken we hierop uit? Uh, op de Rotte. We zijn in het servicecentrum waar mevrouw Hanni van Leeuwen woont. Waar ze vorige week 88 werd. Nog gefeliciteerd. Dank u wel. U heeft twaalf uh, jaar in de Tweede Kamer gezeten. Was wethouder, burgemeester, twaalf jaar Eerste Kamer. In de Tweede Wereldoorlog koerierster in het verzet. In 2010 zei u, ik ben zo lang voor de politiek actief geweest. ARP, daarna CDA. Ik doe het niet meer. En nu staat u toch op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. In maart, op welke plaats? Uh, plaats 47, geloof ik. <laughs> Dat is wat ze een, uh, een lijstduo noemen. Ja, ja. en uh, professor van Holstein... Die heeft in Trouw een artikel geschreven dat lijstduwers nepkandidaten zijn. En dat dat in feite kiezersbedrog is. En aanvankelijk dacht ik, nou laat ik het maar laten lopen. Maar eh, toen werd ik van diverse zijden gebeld. En toen zeiden ze van Hanny dat kunnen we toch zomaar niet laten passeren. En toen heb ik dus een eigenzonder stukje voor Trouw gemaakt. Ik heb het ook in Trouw gelezen, dat artikel. En dat stukje is vanmorgen geplaatst. Ja, want u trok zich dat aan, dat u werd verwijten de kiezers te bedriegen. Bedriegen, ja, en dat vind ik heel erg. Want iedereen weet dat ik altijd de kiezers eerlijk heb voorgelicht. En ze hebben ook de lijstduwers helemaal niet... Uh, geïnterviewd erover. Het is ook niet gebaseerd op een onderzoek. Want dan hadden ze van mij gehoord... ja, jongens, ik heb geaarzeld of ik het zou doen. Men heeft mij heel nadrukkelijk gevraagd om beschikbaar te zijn. En toen heb ik na enige aarzeling uh, ja gezegd. Want die aarzeling betrof juist het feit... dat als je bij voorkeur gekozen zou worden... dan behoor je ook in de raad te gaan zitten. En ik ben dat ook van plan. Dus als u zoveel voorkeurstemmen krijgt... dat ze ja. u in de Raad kunnen plaatsen... Dan, dan gaat u daar ook zitten. Dan ga ik daar ook zitten. En maar... vindt u ook dat dat zou moeten gelden voor ieder die ja. zich lijstduwer noemt? Ja, iedereen die zich lijstduwer noemt... nou ja, dat vind ik een beetje te ver gaan. Er kunnen redenen zijn dat een lijstduwer... om eh, morverende redenen zegt... ik kan dat toch niet waarmaken. Maar ik vind, eh, zolang mijn kopie nog goed is... en dat is nog goed... en ik ben zelf raadslid geweest... dus ik hoef me ook niet in te werken. Ze maken u niks wijs. Nee, alleen in de Rotterdamse problematiek. En nou ja, daar heb ik me al sterk in verdiept. want ik doe mee aan het CDB en ik ben ook lid van, het, uh, van de programmacommissie van het nationaal programma ouderenzorg waar juist aan een integrale ouderenzorg vanuit de universiteiten wordt gewerkt. En de Erasmus Universiteit is een van de universiteiten die heel veel uh, initiatieven heeft genomen om goede projecten van de grond te tillen waarin de integrale ouderenzorg wordt gegeven. En als u in de Raad komt, dan wil u daar ook aandacht voor gaan vragen? Als ik in de Raad zou komen bij voorkeur, met voorkeursstemmen... dan zou ik zeker het oudere beleid willen doen... maar ik weet ook heel veel van het gehandicaptenbeleid. Ik hoor het al, de campagne is begonnen. <laughs> de campagne is natuurlijk al begonnen. En ik doe Pas ook... maar op, want, want dadelijk zit u er. Want u nee. bent bekend, u bent niet voor ja, Voor u het weet zit u nou, in de Raad. Je moet, je moet natuurlijk in Rotterdam wel een heleboel voorkeursstemmen hebben... En in Rotterdam zelf ben ik niet zo bekend. Maar ik heb steeds gezegd, jongens, als ik ja zeg... als jullie zo'n oude knar nog op de lijst willen hebben... die overigens uh, de koppetje nog uh, goed is... en goed mee kan spreken over wat er speelt... dan zal ik het ook zeker doen als ik word gekozen. Want ik vind inderdaad dat je de kiezer niet mag bedriegen. Mag Elko Brinkman dat wel? Uh, ik weet daar niks van af hoe dat vorige keer is gegaan. Hij is ook lijstduur. Uh, dat zegt hij. Nee, vorige keer was hij dat in Leiden. Nu niet. Ja, hij, maar het... is nu, hij zit nu in de Eerste Kamer. Ja, maar mag je op die lijst staan als je eigenlijk dan niet en wil... Want dat is een principiële zaak, wat u betreft. Als je het van tevoren goed duidelijk hebt gemaakt... en de partij heeft toch gezegd, want het is nergens verboden... dat hij dat om lijstduwer te zijn, ook als je geen volksvertegenwoordiger wil zijn... ik vind alleen zelf dat ik dat niet kan maken. Als je op een lijst staat en je wordt gekozen, dan moet je het ook doen. En dat gaat u ook doen? En dat ga ik ook doen. Het lijkt me toch een hele opgave voor een 88-jarige... om dan elke keer weer al die stukken door te lezen... maar u schrikt daar totaal niet voor terug. Nou ja, ik moet voor het nationaal programma Oudere Zorg... ook al ontzettend veel stukken lezen. En ik zie hier in de hoek van uw kamer een groot bureau en een computer. U bent nog hartstikke actief. Ik ben nog hartstikke... Heb er een goede aan u. Ik, ja, ze hebben een goede aan mij als het gaat over het ouderenbeleid... en het gehandicaptenbeleid, maar ook over de jongeren... en ook over de ruimtelijke ordening. Want ik ben natuurlijk jarenlang zelf uh, voorzitter geweest van de CDA-fractie... eerst van de ARP in Soetermeer. Ik ben vanuit Soetermeer hier in Rotterdam komen wonen. Kortom, wilt u één brok ervaring in de Rotterdamse Raad? Stem dan op Hanny van Leeuwen, 19 maart. Ik dank u zeer. Tot de dienst. Ja, Harm van ja. Altenveld was uh, op de thee uh, bij mevrouw Van Leeuwen... die gewoon overal verstand van heeft... en overal wat over gaat zeggen als ze eenmaal in de raad zit. Harde woorden vandaag. Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mon. Nogmaals, harde woorden vandaag voor de Nederlandse Bank... en het ministerie van Financiën. <laughs> Ze hadden SNS Reaal geen goedkeuring mogen geven... voor de overname van de vastgoedportefeuille Property Finance... van ABN AMRO. Een overname waardoor SNS in de problemen kwam. Het risico was te groot, concludeert de commissie... die de nationalisatie van SNS Reaal onderzocht. NOS-verslaggever heeft Gertjan Dennekamp... in gesprek met commissielid Jean Vrijns. Ja, wat u ziet in, in 2006 dat SNS Reaal uh, hard wil groeien... door zowel aan de verzekeringskant andere verzekeraars over te nemen... en tegelijkertijd uh, in, aan de bankkant meer rendabele uh, uitzettingen te vinden... en die vonden ze in vastgoedleningen. Een toezichthouder had die samenhang ook moeten zien... en moet had moeten zeggen, dit kan niet. Uh, een toezichthouder kan nooit zeggen... Zo helder is het eigenlijk gewoon Zo in uw oog. is het, ja. En vooral die combinatie. Een toezichthouder had kunnen zeggen, oké... Okay, je, mag, je mag die vastgoedleningen doen... maar dan moet je extra buffers hebben. Dan mag je andere dingen niet doen. De combinatie toestaan is... is ja, naar, naar onze mening was dat een, een, een, een verkeerde beslissing. En dat vindt u niet alleen vandaag? Dat had ook toen zo beoordeeld moeten zijn. Ja, maar dat is allemaal met de benefit of, of hindsight. Hè? Nu terugkijkend zeg je, dit had niet moeten gebeuren. Dat besluit is nu eenmaal genomen. Dus die bank die wordt die grote bank met al die financiële uh, risico's. Dat wordt ook onderkend. En dan zegt u, eigenlijk uh, blijft dan het ministerie wat te afwachtend... met het aanpakken van de problemen bij SNS. SNS mag het zelf opknappen. En men ziet wel hoe het... Uh, opgelost wordt. Ja, dat moet u wel zien in de context van uh, de staatssteun... die in 2008 is verleend. En uh, op het moment dat je steun verleent als staat... Heb je, zit je in de unieke positie om eisen te stellen. En dat is eigenlijk niet gebeurd. En Die kans heeft men eigenlijk laten lopen. He, men, had moeten, men had toen een eigen oordeel moeten vormen over... Uh, hoe riskant is deze instelling. In, he, en dat ook in de context van die tijd. En moeten zeggen, nou, wij willen dat in ieder geval nooit meer terugzien, deze instelling met die problemen. Dus we stellen vergaande eisen aan herstructurering. En wat wij aanbevelen is, nou, leer dat nou van wat gebeurd is. Mocht zich dit soort gevallen voordoen... dan heb je dan een uniek moment om harde eisen te stellen aan herstructurering. In dit geval is er wel een eis gesteld. Maar toen ging het vooral over de bonus en de, en de honorering van de directie. Dus de focus, zeg maar, politiek was ook niet helemaal zoals die zou moeten zijn. Ja, nou, ik, ik, ik laat die opmerking graag voor uw rekening. Maar ik kan ik me goed voorstellen dat u die conclusie trekt. Ja, ja want dan wordt echt de hoofdzaken en de bijzaken niet. Ja, ja, ik, ik zou. Ja, ja. Ik zou inderdaad zeggen. Probeer primair te zorgen dat daar een goede instelling staat. Uiteindelijk leidt het tot de nationalisatie van SNS. En daarvan constateert u van, ja, dat was eigenlijk onvermijdelijk. Ja. ja. Uh, hij was onvermijdelijk omdat de andere mogelijkheden uh, in feite uitgeput waren. De risico's op, uh, op een explosie of, uh, of een bankrun werden te groot. En we vonden dat toen nationalisatie inderdaad het ultimum remedium... was de uiterste middel dat maar moest worden ingezet. Hoe de Jean Vrijns, lid dus van de commissie, die de nationalisatie van SNS-real en de betrokkenheid daarbij van de Nederlandse Bank en het ministerie van Financiën onderzocht. Winkeliers, heel veel winkeliers in ieder geval, die weten dankzij onze smartphones precies waar we zijn in de winkel. Dat is een groot privacyprobleem, hoorden we al over. U kent het verhaal wellicht van de Dixons en de Maaikom. Maar voor de winkeliers is het toch wel een mooie manier om in te spelen op de wensen van ons, van de klant. Gerry Paulet is uh, algemeen directeur van marketingbedrijf Zapfile. Dat is een bedrijf dat zich richt op deze technieken. Goedemiddag, meneer Paulet. Goedemiddag. Waar houdt u zich nou precies mee bezig? Wat is het exact wat u doet? Wat wij de voorbije jaren ontwikkeld hebben is een platform dat handelaars toelaat om aan hun klanten gratis wifi aan te bieden. En de reden waarom handelaars dit moeten of kunnen doen is van het feit dat als mensen dan in die zaak wifi gebruiken, dan capteren wij eigenlijk alle serverdata om op die manier de handelaars te vertellen wie hun klanten zijn, wat hun interesses zijn. En vervolgens leveren wij de handelaars ook de juiste tools aan. om op basis van die informatie heel gerichte boodschappen te kunnen Ja, ah, Dus die winkels die weten veel meer dan waar we tussen de wasmachines en de laptops doorlopen? Ja, correct. Wat, wat, we, wat weten dus ze dan, zeggen, dan allemaal? Goch, als u bijvoorbeeld, ik zeg maar eens, tussen een wasmachine doorloopt. en u bent aan het kijken op het internet naar, naar andere aanbieders. om te kijken welke leverancier heeft mogelijk nog een goedkopere prijs. dan. Uh, kunnen wij dit eigenlijk gaan, uh, gaan vaststellen. En dan heeft uh, de winkel waar u rondloopt... de mogelijkheid om op dat moment in te grijpen... en u bijvoorbeeld een extra korting toe te kennen. Ah, dan komt er meteen een, uh, een medewerker op me af... en die zegt, uh, ja, u, u kijkt nu wel bij dat andere bedrijf... maar we, we kunnen hem een beetje goedkoper maken, hoor. Zo werkt het dan? Ja, bijvoorbeeld oh. of u krijgt een boodschap op uw smartphone... die zegt van... Uh, als u nu even langs de kassa loopt, dan uh, ligt er misschien een extra kortingsbon uh, voor u klaar. Dus dan moet je eigenlijk altijd op je smartphone naar een goedkoper uh, product zoeken? Ja, dat is, uh, wat wij nu op vandaag doen, staat uiteraard nog in zijn kinderschoenen. Uh, maar dat is de evolutie die er die zeker aan vast zit aan te komen, ja. ja. Begrijpt u de verontwaardiging die je uh, uh, uh, vandaag en gisteren hoort over deze zaak... die naar aanleiding van Diksels naar boven is gekomen? Ja, uiteraard 100%. Uh, uh, het is zo, als u dergelijke dingen doet als, als handelaar of als, als, ja, als grote retailer... Uh, dan moet u hiervoor de goedkeuring vragen. Zomaar mensen gaan volgen uh, zonder dat u hen hiervoor de goedkeuring gevraagd heeft. Zonder dat u maar enige rekening houdt met de, de privacywetgeving. Dat zijn zaken die uiteraard niet kunnen. Nou, u zegt, er moet dan altijd een bordje hangen of een sticker... van je, je wordt hier via je wifi in de gaten gehouden. Want ja, camera's, dat hebben we natuurlijk al lang, hè? Ja, het is eigenlijk allemaal begonnen in de jaren 80 door een klein Engels bedrijf. Dat heet de Dunhumbi. Die hebben als eerste een grote retailer Tesco in de UK... ...weten te overtuigen om eigenlijk de Tesco Loyalty-kaart in te voeren. Dus als u bijvoorbeeld op vandaag bij Albert Heijn gaat shoppen... ...dan vragen ze altijd ongetwijfeld eerst uw klantenkaart. En waarom ja. doen ze dat? Om net te weten van wie u bent... ...en wat u uh, eventueel wenst te kopen in de toekomst. Ja, maar dat doe je zelf. Hè. Dan zeg ik, ik wil wel zo'n kaart. Uh, je kijkt natuurlijk niet naar alle kleine lettertjes op een winkelruit ...waar staat dat de wifi aan is. Als je nou je wifi op je, kamer, op je telefoon uitzet... ...ben je dan uh, niet bereikbaar en niet zichtbaar? Uh, ja, nee. Dan bent u niet meer zichtbaar via wifi. Maar ook de telecomoperatoren spelen hierop in. Dus uh, zij kunnen u ook gaan volgen straks via zeg maar, de 3G, 4G netwerken. We, zijn er, we kunnen er niet aan ontkomen eigenlijk. Eigenlijk kunt u er niet aan ontkomen. En daarom dat het heel, heel belangrijk is dat alle bedrijven eigenlijk de, de wetgeving op de privacy... Uh, respecteren. En dit gaat veel verder, by the way, dan, dan in de winkel hangen van hier wordt u gevolgd. Het komt recht ook neer van kijk, oké, okay, wij gaan uw data capteren, maar die wordt op een heel veilige manier bewaard. Ja. Wij gaan nooit uw individuele gegevens handelen met uh, derden, et cetera. Ja, en misschien ben je uiteindelijk nog goedkoper uit ook. Goed, ik dank u wel, meneer Paulet. Goedemiddag. Ja, heel graag gedaan. Dank u.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 Op Amerika met Razorlight. Iedere week neemt onze verslaggever Misha Blok iemand mee op sleeptouw. En deze week is dat jazzmuzikant Ruben Heijn. Hij ging met Misha naar het theaterconcert Lean on Me. Waarin Sabrina Stark de grootste hits van Bill Withers ter geworden brengt. Wat ik ook heel gaaf vind aan zijn manier van spelen. Alles werd heel zacht gespeeld. Maar het groovede wel heel hard. Zo. Het is echt een soort singer, -soul, singer song -soul, zeg maar. Het was een ander ding dan uh, de Motown uh, uit die tijd of zo. Als ik naar jouw muziek luister, hoe, hoe hoor ik dan een beetje Bill Withers uh, terug? Ik, ik zou niet zo 1, 2, 3 de vinger erop kunnen leggen. Van oké, okay, dat heb ik echt van Bill Withers. Maar bijvoorbeeld, nou, wel één voorbeeld. Op mijn laatste plaat, uh, Hopscotch, daar staat. Een liedje, Try Again, dat is een ballad. En ik weet nog dat ik het eerste idee daarvoor verzon en echt baseerde op een soort uh, harmonische gang die Bill Withers ook gebruikt zou kunnen hebben. Maskin geleden heb je hem zelf mogen ontmoeten. Hij was toen in Nederland voor een jubileumconcert, ter ere van hem. Hè? En toen heb je ook voor hem gespeeld. Ja. Hoe was dat? Nou, dat was uh, behoorlijk spannend. Het was een uitverkocht carré en ik moest Eno Sunshine onder andere zingen. En dat is natuurlijk een van zijn grootste hits en sterker nog de eerste hit waar hij echt mee doorbrak. Het lijkt me echt doodeng om te ja. weten dan dat hij in de zaal zit. Nou, hij is wat eerste rij. Dus hij keek je ook aan. Dus dat was behoorlijk zenuwslopend. Iemand omschreef het die vergeleek het inderdaad met dat je een gitaar hebt... en voor de neus van Paul McCartney yesterday gaat zingen. En dat is... Er is weinig ongemakkelijkers dan dat, maar de, hij was uh, bijzonder mild. Hij was heel enthousiast. Zometeen gaan we naar Sabrina Stark kijken, die dus uh, Bill Wittes gaat uh, vertolken. Ja. Hoe ga je kijken? Ik ga vooral kijken als uh, Sabrina Stark fan, geloof ik. En uh, Sabrina is natuurlijk wel iemand die uh, heel erg eigen is. Dus ik, ik weet al bijna zeker dat ze dat uh, heel goed kan. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig naar wat ze ermee doet. ons Many time he goes away. Ain't no sunshine when she's gone, misschien wel het allerbekendste nummer van een van de grootste singer songwriters in de Amerikaanse muziekgeschiedenis. We gaan samen een reis maken langs de songs in het leven van Bill Withers. Are you ready? Yeah. Just the two of us. We'll think heb je een goede avond gehad? Ja, Sabrina is gewoon te gek. En die zaal die ging ook behoorlijk uit zijn plaat. Ik werd er ook een beetje nerveus van. Maar niet vanwege haar, maar meer omdat ik zelf uh, binnenkort theaters inga. En dat je toch wel even denkt, oh shit, er zijn nog wel een paar dingen waar ik op moet letten. Of... Want het is toch een aparte vorm, hè? een band op het podium, dansmuziek. En dan zo'n zaal die, euh, nou ja, het ziet er een beetje uit als passagiers in een bus over een hobbelige weg. Ze bewegen een beetje. Je moet zitten. Het hangt een beetje ook van de muziek af, zeg maar. Kijk, ja, in dit geval is het inderdaad heel erg dansbare muziek. Maar ze had ook hele mooie, breekbare momenten. En dat kan juist heel mooi in het theater. Simpelweg omdat iedereen zijn bek houdt. Ja, Sabrina Stark heeft ervoor gekozen om een soort verhalende vorm te kiezen voor haar voorstelling. Waarbij ze nummers van Bill Withers afwisselt met zijn levensverhaal. Heb jij nog nieuwe dingen gehoord over hem? De meeste verhalen kende ik wel, ja. Het is eigenlijk een gek verhaal: hè? dat hij op zijn 30ste kocht, hij zijn eerste gitaar, op zijn 31ste zijn eerste plaat opgenomen, en een jaar later was hij een hit. Ja, dat is een bijzonder uitzonderlijk verhaal. Toen hij zich daar kocht, toen werkte hij nog als uh, toiletinstallateur van Boeing 747. Dus de manier waarop het begonnen is uitzonderlijk. En ook de manier waarop het geëindigd is, is natuurlijk heel uitzonderlijk. Hij leeft nog, maar na 15 jaar muziek maken, toen had hij geen zin meer. Waarom heb jij nog geen uh, Bill Withers tournee uh, gedaan? Sabrina was me voor. Jazzmuzikant Ruben Heijn bezocht samen met verslaggever Misha Blok... dus de try-out van dat theaterconcert Lean On Me van Bill Withers. En is nog tot en met 6 maart te zien, die tournee van Ruben Heijn. Die begint op 5 februari. En als je naar het ziekenhuis moet en je wilt weten waar je het goedkoop, goedkoopst uit bent... dan is er een hulpmiddel, want nu is bekendgemaakt... wat gemiddelde tarieven van behandelingen zijn, zodat je kunt gaan vergelijken. gaan we het zo direct over hebben met Peter Huis, directeur van ZorgKiezer.